Vijf uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Koningin roept in kersttoespraak op tot duurzaamheid. Boko Haram eist verantwoordelijkheid op voor aanslagen in Nigeria. En hackers breken in bij Amerikaans inlichtingenbedrijf. Koningin Beatrix heeft in haar kersttoespraak opgeroepen tot duurzaamheid. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen, zei ze...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 Reddingswerkers gaan nu brandstof wegpompen... om het gat boven het water uit te laten komen. Daarna wordt het gat van 30 centimeter dicht gelast. Doel is dat de vissersboot morgen zijn weg weer kan vervolgen over de Roszee. Onduidelijk is of dat op eigen kracht kan. Mogelijk moet de ijsbreker de weg vrijmaken. De hackersgroep Anonymous meldt een inbraak... in het Amerikaanse inlichtingbedrijf Stratfor. De hackers zeggen dat ze 200 gigabyte aan e-mails... en creditcardgegevens in handen hebben gekregen...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 Precies, zeven over vijf. Welkom terug bij NOS, langs de lijn zoals beloofd. Gaan we het over beachvolleybal hebben, het komend uur. De gast zijn uh, Nederlands beste beachvolleyballers... Reiner Nummerdoor en Richard Schuil. Daarnaast besteden we ook aandacht, overigens, dit uur... aan hun vrouwelijke equivalent, het duo Sanne Keijzer en Marleen van Om Om eerst uh, de gasten hier in de studio. Reiner Numedoor en Richard Schuil, welkom allebei. Um, ik wierp de vraag net voor vijf al even op. Het is bij, we zeggen eigenlijk altijd Numendoor-Schuil. Waarom wil jij Reinder eigenlijk... Altijd als eerste genoemd. Enig idee? Ja, goeie vraag. Ja. Nooit over nagedacht. Misschien dat ik nummer één ben en hij nummer twee. Ja, is dat zo? Is de verdeling zo? Is het de, ik denk het wel, ja. ja? En... Hij, heeft, hij heeft nummer één, dus hij is de aanvoerder. Dus dat is ook wel logisch. Dat, uh, en het ligt uh, beter in de mond, denk ik. Ja, dat, is, dat zou me zo kunnen. We hebben ja. nooit anders om geprobeerd. Eigenlijk. Heb je een aanvoerder in een uh, duo? Nou ja, je moet uh, altijd tossen hè, voor, de, voor de wedstrijd. Of je gaat serveren of ontvangen, of uh, welke kant je wil staan. Mm. Het is dus altijd een tos. Maar dat is ook alles wat je als en aanvoerder. En handtekening. Een handtekening op het wedstrijdformulier. Ah. Dus het is eigenlijk een ceremoniële functie. Ja. Is dat eigenlijk niet zo... ja. Heb je nooit de uh, ambitie gehad om aanvoerder te worden? Nee, nee, nee, nee? nooit. Nee, want nee, nee, hadden... Mijn band met de scheidsrechters is over het, over het algemeen niet echt uh, goed. <laughs> dus ik denk dat als een aanvoerder heb je toch een beetje een voorbeeldfunctie. Uh, en uh, ik denk dat Rijn dat beter invult dan ik. Moet je hem veel corrigeren, Rijnd, of niet? Nou, ik laat hem gewoon zijn gang gaan. Tenzij hij die, die rode kaarten krijgt, dan, dan, dan, heb, dan dupeert hij mij ook natuurlijk. Maar uh, zolang een beetje, een beetje zuigen bij de schijf, of bij de tegenstander... dan mag hij best doen. Ik wist niet eens dat dat kon, een rode kaart bij... Uh... Ja, zeker wel. Dan speel je alleen. Nee, dan word je niet weggestuurd. Uh, trouwens, nee. Nee, dan, nee. dan uh, krijg je een punt, uh, dan krijg je een punt extra. Oh, ik wou zeggen. Dat is uh, rood. Ja. En als, ja. denk ik, als je twee keer rood krijgt, dan... Uh, is volgens mij de set afgelopen. Drie keer over misschien de wedstrijd of zo. Zoiets. Oh, oh. Ja. Want het is nog nooit voorgekomen. Er is en boetes. En je mag ja. betalen dan. Ja. Ja. Ook. Wat is er zo leuk aan, uh, aan beachvolleybal? Want jullie hebben natuurlijk heel lang in de zaal gespeeld. Wat is er nou zo leuk aan beachvolleybal? Ik vind het uh, zo leuk omdat ik, omdat ik als verdediger heb ik heb gewoon heel veel vrijheid. Dus in de zaal was je heel erg gebonden aan een bepaalde positie in het veld. Hier kan ik eigenlijk het hele veld uh, belopen. Dus ik heb gewoon vri vrijheid in mijn uh, acties. Of dat ik het spel, uh, dus als ik iets zie, iets kan lezen, dan, uh, dan kan ik zelf initiatief nemen. Uh, en, en we hebben natuurlijk de, de afspraken wel. Hmm. Maar met name de vrijheid en, ja, en veel meer uh, balcontact natuurlijk. Je raakt altijd wel een bal aan. In de zaal is dat maar altijd met een zeer de vraag. Ja, en het speltechnische verhaal, Richard Schaal, is dat, is dat ook. Uh, is het... Naast het speltechnische, is dat ook anders? Want je speelt natuurlijk buiten, dat is ook een groot verschil. Ja, je speelt buiten, je hebt wind, uh, wind en regen, dat is, uh, en zon ook trouwens, dat is ook uh, heel lastig om mee te spelen. Maar is die onvoorspelbaarheid ook niet juist heel erg leuk? Ja, dat maakt het wel een, tot een heel mooi spel, zeker uh, voor ons, omdat we natuurlijk uit de zaal komen. Dan had je al die omstandigheden had je niet, nu uh, op het strand heb je dus wel. Uh -huh. Tot bepaalde en... hoogte is het leuk. Ja. Als, het, als het windkracht 6 wordt, dan is het echt niet leuk meer. Dan gaat het toch niet nee, door. Nee, uh, nou, dus ja. Vijf. Even... Gaat het dan nog door? Ja, er wordt zeg maar de grens gevallen, dan is het echt niet. Dan is het gewoon krijgen, kijken of je die bal over het net heen kan krijgen. Dat is, dat is niet meer leuk. Nee. Goed nou, Er zijn grote verschillen. Ik zei al, jullie hebben het allebei meegemaakt. We hebben even wat hoogtepunten uit jullie carrière op een rijtje gezet. Luister mee. Toffolie, En dan Gianni. Nee, buiten dan ten om. Ja hoor! Nederland wint met 17-15. De vijfde set... ...en Nederland wordt olympisch kampioen. Middenaanval aanval, nu kansen voor Richard Schuil en Frenkie Nelt. En voor Richard Schuil. En ja hoor, dat is hem. Via de blokkering van de Joegoslaven de bal in de tribune. En het is goed dat Richard Schuil dat doet. Nederland wint de vierde set met 15-9. Dit de finale om het Europese kampioenschap, in ieder geval het derde matchpoint voor de Joegoslaaf is daar. Noem maar nog, vindt nu wel het Joegoslavische blok en het is over. Het Nederlands team vocht voor wat het waard was, en vocht zich via een zinderende vierde set naar een beslissende vijfde. En kreeg drie matchpoints tegen. Denk je, je, wist Richard Schuil er eentje weg te slaan. En op het derde vindt Rijnan Nummerdor het Joegoslavische blok. Oh, en dan gaat hij ook nog net uit. Dan is het niet de dag van Nummerdor en Schuil. Dan hebben ze gevochten. Maar geen geluk. En dan kan het Olympisch toernooi zomaar voorbij zijn. Nu de 1916-voorsprong. En dan moet je als nummerdoor schuil mentaal heel sterk zijn, wil je daar nog overeen komen. Op zeker. Nu moet het blok staan bij Schuil. En het is er niet. De wedstrijd is voorbij. 19 voor de Nederlanders, 21 voor Geor en Gia. Zo'n goed toernooi spelen dan zo'n zo pot. Ongelooflijk. Dat was jij, hè, Reiner? Ja, dat klopt, ja. ja. Als je het hoort... De laatste, moet ik even zeggen, dat, uh, was de uitschakeling... Ja, ja nee, duidelijk. Ja, nee, dat, dat blijft wel pijnlijk, maar... Jullie waren in de vorm van je leven, volgens mij. Eigenlijk. Ja, we speelden heel goed toernooi. Ja. Maar ja, goed. Dat, uh, dat hoort er ook bij, natuurlijk. Dat je, dat je het dan ook twee weken volhoudt. Dat is wel moeilijk, maar dat had wel gekund. En... Uh... Ja, dat was uh, heel pijnlijk, ja. Als je deze montage hoort, Richard Schaal, wat, wat blijft jou dan het meeste bij? De eerste mag ik aannemen. Goud? Ja, nou, misschien uh, toch niet? wel de tweede. Denk ik. Ja? Dat was toch, uh, omdat uh, op Olympische Spelen speelde ik natuurlijk niet in de basis. En dat uh, jaar daarna speelden wij voor allebei eigenlijk voor het eerste in de basis op de EK, 97. En dan uh, speelden we echt een supertoernooi. Toen wonnen we ook heel makkelijk van Italië en uh, in de finale van Joegoslavië. Uh -huh. Ik denk dat uh, mijn beste indoor toernooi uh, ooit was. Die ja. is ook wel heel belangrijk. Ja, ik wou zeggen, heel veel luisteraars zal dat, uh, zullen nu verbaasd denken van... Hè? Ja, maar dat is puur persoonlijk. Ik, bedoel, uh, ik was erbij in Atlanta en ik heb in de finale veel gespeeld. Uh, dat was geweldig. En Waar was... was je op het beslissende punt? In Atlanta? Ja. Uh, daar zat ik weer op de bank. En toen, toen, toen viel het punt en toen? Ja, we nou, uh, gek dan veld in sprinten. Iedereen uh, maakt niet uit wie je tegenkomt. Dat was echt, uh, de ontwaring was heel erg groot. Wie vloog je om zijn nek? Ik stond volgens mij bij Misha en Mike van de Gorg. Misha Latouin. Ja. Ben je jullie wel eens jaloers zijn dat hij dat heeft meegemaakt? Um, nou, ja... Natuurlijk ja, had ik graag die gouden plak ook gehad, maar ik, ik, ik ben wel zo'n type ook dat ik zeg van als ik ze. ik had waarschijnlijk bijna geen punt gespeeld, ik was toen 19 of zo, dan is het. ja, ik vind dat heeft dan toch voor mij dan minder waarde. Zeg maar dan, zoals nu met beachvolleybal bijvoorbeeld, de, hebben we het heel erg zelf in de hand, voor een groot deel. We zijn maar met z'n tweeën, je kunt niet gewisseld worden. Je kan niemand de schuld geven behalve elkaar? Nee, maar dus ook als je wint, dan doe je het ook echt zelf. En uh, nou ja, wij hebben dan uh, drie Europese titels op het zand En dat zijn toch wel prijzen daar uh, weer ontzettend trots op, ja. ja. Maar goed, natuurlijk uh, is het uh, zo'n Olympische plak, dat, dat blijft, uh, daar blijf je wel je hele leven bij. Als je dat wint. Ja, je zegt, ik had hem graag gewonnen, maar het kan natuurlijk nog steeds. Ja, toen in uh, Atlanta was ik graag oh, bij okay. geweest natuurlijk. Maar uh, ik viel toen uh, net af in uh, het laatste stadium voor die, uh, voor die Olympische Spelen. En uh, ja, we kunnen nu uh, inderdaad, we hebben nog één kans... Ja, één? Is dat echt de laatste kans, denken jullie? Ja. Ja, ja want dan. Ja, wat dan, lag, wat lag je, Richard? Ben, ben, ben, hoe ja. oud ben je nu? Nou, ik ben nu 38. En dat is, voor beestvoetbal is het niet eens uh, erg oud. Ik bedoel, uh, denk ik, al, bijna alle topspelers zijn. Uh, met je, mijn, mijn leeftijd, of die van Reinder. Uh, maar ja, 2016, dat. Uh, gaat gaan niet we niet meer uh, redden. Hm. Reinder, nou, jij wel? Nou, nee, maar ik hoe denk. Hoe ben jij we? nu als ik vraag mag? Ik ben 35. Ja. Maar buiten dat uh, denk ik gewoon dat de rest ons dan uh, echt... Ik, ik heb het idee dat we nu nog steeds zeg maar, van iedereen kunnen winnen. Maar ik, ik weet bijna zeker over vier jaar niet meer. Als ik zie nu hoeveel jonge teams er nu opkomen zetten... en uh, het is allemaal fysiek uh, sterker en uh, hoger... en dat kan het niet anders dat we over vier jaar... Dan, uh, dan, dan red je dat gewoon niet meer, als je reëel bent. Het moment dat jullie werden uitgeschakeld in Peking... Hè, was dat voor jullie zelf ook gelijk het startpunt op weg naar Londen? Nou, nee, voor mij persoonlijk niet, nee. Uh, meteen, meteen na die uitschakeling dacht ik van, uh, dit was het wel. Heb ik toen niet echt uitgesproken, maar toen had ik wel zoiets van, uh, dit was het wel, die klap kwam er natuurlijk heel hard aan. Maar we hebben, uh, ik denk dat het bij mij het omslagpunt is gekomen dat uh, we daarna nog vier toernooien hebben gespeeld, na de Olympische Spelen. Zonder coach, gewoon zonder trainen. Gewoon, en die wonnen we alle vier. En toen had ik wel zoiets van, uh, we zijn toch nog wel zo goed, uh, laten we me nog maar een keer vier jaar gaan vastplakken in ieder geval die teleurstelling van Peking kwijt te raken. Ja. Heb, jij, heb jij moeten praten met hem om hem zover te krijgen... om die vier toernooien alsnog te doen? Nee, nee die vier toernooien niet. Maar toen, dat was echt na de spelen. Toen hebben we wat minder getraind. We waren natuurlijk topfit zeg maar, in, in, tijdens de spelen. Dus daar hebben we gewoon uh, die toernooien... daarna hebben we niet zoveel meer getraind. Hebben we hebben gewoon nog doorgespeeld. Omdat het ook gewoon ons werk is. en uh, Ja. Wij leven van prijzen die, die, die toernooien waren toch al gepland? Uh, ja, ja dat was gewoon de kalender. Die gaat gewoon door. Dat is komend seizoen weer zo. Uh, die, dus er staan nog een aantal toernooien gewoon direct naar de Spelen. Loopt het seizoen gewoon door. En dat meestal tot, uh, tot eind september. Begin oktober. En uh, ja, we hebben die toernooien toen nog gewoon gespeeld. Uh. Ja, maar ik, ik, ik vraag het hierom. Ik kan me voorstellen, een beslissing die hij neemt... heeft uh, direct invloed op, uh, ja, op, op jouw leven en op jouw sportleven met name. Dus ik kan me ook voorstellen dat jullie daar wel open over moeten praten. Praat nou, jij ook... daar met hem over? Of praat je er eerst met iemand buiten hem over? Uh, en neem, kom je dan zelf tot die beslissing? Nou ja, de enige met wie je erover kan praten is je, is je vrouw. Dus, uh, dus daar heb ik wel... Maar nou, je zou er met, met je partner over kunnen praten in... Uh, ja, bu buiten Zalt. je eigen partner. Dus ja. de enige met wie je er kan praten is je, is je vrouw. Dus, uh, maar hoe komt zo'n beslissing tot stand? Door met je vrouw en met hem erover te praten? Of door eerst met hem of eerst met je vrouw te praten? Nee, ik denk dat wij als eerst op de tafel hebben gezeten. Reinig en ik. Om... Uh, ik denk een week daarna van. Uh, ja. Of ik okay, weet niet eens een week ja, naar de nog. Ik weet nog wel dat we dat we vlak voor Peking hebben nog wel eens, uh, volgens mij een keer tijdens een etentje hebben we het een keer over gehad uh, om eventueel nog via door te gaan. Daar hadden we daarvoor nooit over gesproken. En Toen, twijf, of, toen, of, toen, toen twijfelde Richard nog? Of niet? Nou, Was je nou, toen, al? toen hadden we wel zoiets van dat, dat gaan we doen. Of tot, uh, maar toen kwam natuurlijk die klap van Peking eroverheen en. Uh, ja, dat deed wel zo'n pijn dat, uh, dat er misschien wat twijfel kwam of we dat, of we dat nog wel wilden. Uh... Heb jij zelf getwijfeld? Mm, nee, ik wilde wel door sowieso nog. Maar ja, ik was toen uh, 32. Maar was je met een ander doorgegaan op het moment dat Richard had gezegd: ik doe het niet meer? Dat weet ik niet. Dat durf ik echt niet te zeggen. Misschien was ik dan nog wel weer terug de zaal ingegaan. Als je ja, niet was doorgegaan. Je, je was niet met beachvolleybal doorgegaan met iemand anders dan Richard Nou. Ik vind het heel moeilijk te zeggen. Het had wel iemand moeten zijn die dan heel veel talent had, waarmee ik ook weer prijzen zou kunnen winnen. En, maar ik, ik, kon, ik kon ook niet meer uh, ook niet op iemand wachten nog vier jaar lang, die ja. zich nog eerst moest ontwikkelen. Dus het moest een speler zijn die dan al heel goed was. En ja, die waren er eigenlijk niet. Ja, maar er zijn ook heel veel duo's die gewoon samen uh, twee jaar spelen. En dan gaan ze weer hoppen ze weer naar iemand anders. Ja, maar maar we zijn en... wel een succescombinatie. Dus waarom zou je dan uh, iemand anders zoeken? Ja, nou ja, goed. Met tenminste, we hebben veel gewonnen en we, en we voelen elkaar heel goed aan. En. is uh, dus geen reden om. Nee, uh, geen reden om een andere. Om, om uit elkaar nee. te gaan. Nee, nee, nee. Um, is het um, uh, fysiek zwaar eigenlijk? Het beachvolleybal? Ja. zeker. Ja, fysiek uh, ja. Alleen het is, het is aan de ene kant fysiek heel zwaar door, door, door het zand natuurlijk. Maar aan de andere kant is het wel heel vriendelijk voor je lichaam. Vergeleken met het zelfvolleybal. Voor je de de klappen, is het heel goed. De klappen op je rug, op je. Uh, je enkels, als je landt, uh, is natuurlijk uh, veel vriendelijker. Ja, ik vraag het omdat er ook heel veel vrouwen actief zijn uh, in, in de sport. En in andere sporten wil dat verschil nog wel eens heel groot zijn. Is dat verschil er ook uh, in het beachvolleybal? Is het verschil groot tussen mannen ja, en vrouwen? Qua, qua spelletje wel. Als je, uh, het zand is natuurlijk zwaar. En uh, mannen hebben veel meer power dan, uh, dan vrouwen. Maar vrouwen hebben ook veel meer rallies. En uh, ik denk wel dat het wel een heel groot verschil is... Uh, het heren- en damespelletje. Beetje net zoals in de zaal eigenlijk. Nee. Ja. Want Sanne Keijzer en, uh, en Marleen van Ierzel uh, noemde ik net in de inleiding jullie equivalentie. Jullie dat zelf ook zo? Ja, die behoren op dit moment wel tot de wereldtop. Die hebben zich in twee jaar uh, tijd echt tussen, uh, de tussen, tussen de wereldtop gespeeld. En uh, ja, die, die hebben nu voor het eerst de afgelopen zoen een uh, toernooi gewonnen ook op de Tour. Ja, twee twee, zelf, ja. Ja. twee, dus die... Uh, ja, die, die zetten hele mooie resultaten neer. En die hebben ook van iedereen, uh, van iedereen gewonnen een keer. Ook van de Olympisch kampioen. en uh, Ja, kijk, dan, als je dat kunt, dan, uh, dan is er een hoop mogelijk ja. op de Olympische Spelen. Ja, en doordat ze het zo goed deden, hè, in, in Polen en in Shanghai. Gelijk een nieuwe ho uh, hoofdsponsor gekregen. Dat lijkt me ook heel erg goed voor het beachvolleybal. Ja, zeker. zeker. En uh, ja, we doen er ook alles aan... Uh, dat die sport natuurlijk groter wordt in Nederland. Uh, maar goed, ja, uh, zendtijd is belangrijk, hè, zullen we maar zeggen. En het komt gewoon weinig op televisie. Ja. Alleen uh, Olympische Spelen, dan wordt het weer interessant. En uh, de mannen in de gaat sowieso al niet. En uh, de vrouwen, dat wordt nog heel, uh, heel spannend of die het gaan halen. De zaalvolleyball. Maar goed, dan is voor biesvolleybal natuurlijk weer meer aandacht. Juist. Nou, daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Eerst even over Sanne Keijzer en Marleen van Iersel. Nieuwe geldschieten dus. Deze week verzorgden ze een clinic en Floris van Horen was erbij. Bravo. Welkom allemaal de, op ons kantoor. Dit is ons kantoor. <laughs> en uh, we hebben begrepen dat jullie een hele zware dag achter de rug hebben... met. Uh... Heel veel presentaties, werk, ietsachtige dingen zitten in ieder geval. Dus jullie moeten allemaal je ja, agressie en uh, energie, kwijt. energie kwijt, als het goed is. Deze ja, nieuwe hoogsponsor, is, hoe cruciaal is die voor jullie? Ja, hoe cruciaal is die? Uh, ik, hij is zeker ontzettend belangrijk. Want je kunt gewoon, je hebt, sponsoren heb je gewoon nodig. En um, ja, voor ons is het fijn dat, dat uh, Samsung als grote partij in is gestapt. Omdat je dan, um, ja, wij hebben tot Olympische Spelen, wij nu rust. We kunnen het beste programma uh, draaien, wat we, wat we willen. En um, dus ja, wij zijn er ontzettend blij mee. Ja, we oh, We vallen de steeds weer Houd vol! Houd die meneer daar, die heeft zijn kont omhoog, die achter ook, die heeft zijn knieën. Wij zijn uh, heel um, innovatief. Wij proberen constant opnieuw... Uh, ons spel aan te passen aan de tegenstander en, uh, en dat kunnen we ook heel erg goed, denk ik. En uh, dat is onze kracht en ook wel onze valkuil soms, want we passen vaak. Ze dus hebben wel eens meegemaakt dat we iets te vaak aanpassen en uh, dat je daardoor toch wedstrijden gaat verliezen. Dus wij moeten dat goed onder controle houden en daar zijn we heel druk mee bezig met uh, ja, mentale begeleiding. Maar ik denk uh, dat het toch ook wel onze grootste kracht is dat wij heel goed praten en uh, communiceren en het spel proberen te lezen en uh, daarop... Uh, ja, Nieuwe dingen proberen. We gaan in tweetallen. Dus zoek een partner, pak je een bal. Wat je doet, is dit: je gaat met de ruggen naar elkaar toe staan en je geeft zo snel mogelijk de bal rond door. Ja, we hebben een, ja, een, eigenlijk een fantastisch jaar gehad met twee gouden medailles en een bronzen medaille. Ja, ik denk dat we gewoon weer een, een stap vooruit hebben gemaakt. We hebben weer een aantal topteams verslagen waar we nog nooit van hadden gewonnen en uh, dat heeft ons. Ja, het goede gevoel gegeven dat je weet dat je van iedereen kan winnen. Dus dat alles mogelijk is. Maar zijn er ook dingen die je bent tegengekomen... waarvan je zegt, ja, dat kan niet, dat mag niet? Ja, we hebben uh, afgelopen jaar... Hebben wij, ja, tegen het einde van het jaar was bij ons was de energie een beetje op. In, uh, in augustus ongeveer. En toen, toen moesten we eigenlijk nog een paar toernooien spelen. En uh, dat, mag, uh, ja, dat mag komend jaar gewoon niet gebeuren. Dus we moeten zorgen dat we het beter uh, verdelen... Onze, onze energie en zorgen dat in uh, eind juli, begin augustus, dus ons piekmoment ligt. En dan niet vergeten door je, knieën. Allemaal door je knieën. Als je het alleen met je armen gaat doen, dan heb, je geen, dan heb je geen controle. Dus je moet proberen om de bal echt vanuit je benen te spelen. Dat ziet er ongeveer zo uit. Ja, je, hebt, je kunt het natuurlijk tactisch uh, verbeteren. We, we hebben al wel heel veel uh, stappen gemaakt, uh, maar natuurlijk moeten wij er naartoe dat onze basis gewoon de halve finale is. En dat is, uh, ja, op de, dit moment hebben we dat gewoon een aantal keer gedaan, hebben we het wel elke keer heel erg goed opgepakt. Alleen ja, we willen er natuurlijk naartoe dat we, dat we die basis vast kunnen houden. Dus uh, ja, in ons spel is sowieso ook nog heel veel te verbeteren en daar zijn we nu ook uh, heel hard mee bezig. En um, ja, dat spel moet je dan kunnen gebruiken tegen de topteams zoals Brazilië en Amerika. Waar wij op dit moment gewoon nog ja, soms nog iets te veel moeite mee hebben. Dus waar we niet eens ons beste spel kunnen laten zien. Omdat we zo bezig zijn met, met hun spel. En dus ons eigen spel is denk ik, het belangrijkste om te verbeteren. Gentrouw! We gaan spelen, dat wil iedereen heel graag. Ja. Bonus! Als jullie trainer niet leuk vinden, vinden wij ook niet leuk. Spelen vinden we ook veel leuker. Maar uh, er zijn niet um, heel veel regels vandaag. Ja, Het is altijd wel lastig als je zo lang samen speelt. En elkaar elke dag ziet. En toch ook wel heel erg veel reist met z'n tweeën. Uh, ja, je komt elkaar wel vaak tegen in alle soorten omstandigheden. Maar ja, wij waren al uh, ja, redelijk bevriend voordat wij samen gingen spelen. En natuurlijk uh, ja, heb je wel eens je strubbelingen. En dat neem je dan ook wel eens mee in je privéleven. Maar ja, over het algemeen... Uh, uh, zijn wij gewoon uh, ja, goed bevriend buiten het veld. En uh, kunnen we alles goed uitpraten. En uh, ja, zijn we denk ik wel hecht. Oh, <totstukken> is Marleen dan ook jouw beste vriendin, je hartsvriendin? Nee, dat is zo, <totstukken> het is wel een hele goede vriendin. Het is absoluut iemand uh, waarbij ik aan de bel kan trekken. En zij kan ook altijd bij mij aanbellen. Uh, we hebben, daarnaast hebben we gewoon, we zitten we wel in dezelfde vriendengroep. Dus we hebben wel wat vriendinnen en zo die gezamenlijk zijn... Um, het is moeilijk om te zeggen om iemand waar je zoveel mee werkt... en zo hard mee werkt, of dat dan je beste vriendin is. Ik heb een heleboel vriendinnen en die zijn allemaal heel erg lief. Zo. Met een beetje hoor. Ja. Best, best, best goed gedaan, best goed gedaan hoor, ja. ja. Volgende keer beter. Feliciteerd, ja, ja. ja. hè? Ja, ja. ja. ja. ja. Als je nou ook zou doen bij de Olympics, vind ik ja. helemaal goed. Ja, Sanne Keijzer en uh, Marleen van Iersel. Nieuwe hoofdsponsor dus. Hier in de studio nog steeds uh, Richard Schuil en Rijn en Humedor. Um, even over um, die aandacht, wat jij net zei, voor die, Reiner, over, voor, voor het, uh, het volleybal. Die uh, zaalvolleyballers en volleybalsters gaan misschien allebei niet. Wat voor positief effect zou dat kunnen hebben op het beachvolleybal? Of heeft het helemaal geen positief effect, Richard? Ja, voor het beachvolleybal. Er blijft geld ja, het de, de, blijft de, over, de, denk ik dan. Ja, voor de volleybalsport op zich is het natuurlijk niet goed als de indoor, dames en heren, niet plaats. Maar uiteindelijk voor, uh, voor ons, als je. Net zoals vier jaar geleden uh, kwam er uiteindelijk ook alles bij ons terecht. Uh, heeft verder ook niemand zich geplaatst. En uh, je krijgt meer aandacht, je komt meer op televisie. Dus het is makkelijker voor sponsors uh, om erin te stappen. En dat, uh, dat merkte wij vier jaar geleden. Toen kregen we in één keer een, ho een goede hoofdsponsor. En uh, We hebben nu weer uh, een goede sponsor. En de dames hebben een hele goede hoofdsponsor. Dus ik denk dat het, uh, dat het alleen maar goed is voor de sport. Zeker hm. ook nog omdat ze het EK hm. hebben georganiseerd volgend jaar. Maar denk je dat er van de bond ook meer komt, Rijnd? Meer geld? Of is het niet zo logisch um, dat er geld overblijft nu? Nou, de, ja, nou wel iets denk ik. Het wordt wel makkelijker dat de reizen voor ons betaald worden bijvoorbeeld. Uh, maar er wordt ook wel heel veel geïnvesteerd in de sport, denk ik, door de bond. Uh, ook, ook in de biesvolleybal en, uh, en het om Omdat toch uh, ook de jeugd weer uh, meer... Uh, enthousiast te maken natuurlijk voor onze sport. Ja, ja je zei net, het is, we krijgen wat meer aandacht. Maar ik kan me ook voorstellen dat zoals Sanne Keizer en Marleen van Iersel... het nu zo goed deden en dan misschien een beetje van jullie aandacht afsnoepen... dat dat voor jullie ook wel af en toe lekker is om even in de luwte te kunnen presteren. Of niet, ja. Richard? Ja, daar ben ik heb het wel mee de, eens. Heb dus, je dat ook uh, zo ervaren? Ja, ja, ja, eigenlijk wel. Vier jaar geleden stonden we meer onder druk dan uh, nu. Want toen waren we echt uh, ja, een kans hebben voor uh, goud... En alle druk die lag op onze schouders en nu uh, wordt het echt verdeeld over twee teams. Dus uh, wordt de druk af en toe bij ons weggehaald en uh, dat, dat vinden we denk ik allebei fijn. Ja, is is het, uh, het moeilijk met die druk om te gaan, Reiner? Nou ja, uh, ik, ik vind het wel meevallen. We, we spelen gewoon, uh, ja, wij zijn alleen maar met ons eigen spel bezig. En, en wat ik al zeg, de druk, ja, hoe groot is die nou? Uh, als je kijkt naar, naar de aandacht die, die biesvolleybal uh, tot nog toe krijgt, is gewoon niet zo groot... Dus ik denk dat het niet te vergelijken is met, uh, met voetbal of met uh, tennis. Maar ik denk in de volleybalwereld ja, wordt, uh, wordt er wel van nu veel van ons verwacht, Want wij zijn wel inderdaad de enige uh, van de mannen die dan, uh, zoals het er nu uitziet, naar de Spelen gaan. Mm -hmm. En uh, bij de ja, raam je... is op dit moment ook één team. Als je die druk niet aan kan, dan heb je er ook niks te zoeken, denk ik dan, Richard. Nee, zeker. En de druk op dat in Spelen is groot. Maar dat weten wij denk ik beter dan wie dan ook. Maar dat is natuurlijk ja, kan, al, uh... kan je dat eens beschrijven? Hoe voel je dat, dat die, dat die druk zo groot is? <tus> Nou, Ik voel het vooral in Peking bij onze eerste wedstrijd. Uh, merk ik bij mezelf dat ik er niet veel last van had, maar onze tegenstander uh, wel. En dat is ook al een goede vriend van ons. En uh, die heeft na de tijd ook wel uh, toegegeven dat hij uh, echt zwaar onder, uh, onder spanning stond. En uh, dat merk je meteen in de wedstrijd. Ze dus zijn meteen 4-5 punten achter. Ja? En uh, dat is omdat de uh, Olympische Spelen is gewoon een heel groot toneel. Het is niet zomaar een uh, toernooitje. Er staat een stadion met 12, 13.000 mensen. En uh, de druk is gewoon op Olympisch niveau het is altijd hoger dan. Uh, maar Je speelt toch wel vaker in Zuid-Amerika, kan ik me voorstellen, in grote stadions. met uh, zoveel mensen. Ja, of is dat zeldzaam? Nee, maar? dat is niet, niet zoals op de Olympische nee, Spelen, maar. niet zo groot. En, nee, maar je hebt wel in voor het wel, maar het, is, het toernooi is gewoon kleiner. Uh, uh, minder als je daar uh, eerst rond de uit vliegt. is dus niemand die. Uh, uh, uh, van wie je wat hoort. En uh, Olympische spelen is natuurlijk. Uh, iedereen die kijkt ernaar. Ja. Zijn er plekken in de wereld waar je komt dat je denkt van nou, dit is wel. Uh, dit is echt mooi om uh, um, um te spelen. Uh, je komt natuurlijk op heel veel stranden kom je terecht. Is er één die eruit ja. springt? Nou ja, ik vind, ik vind persoonlijk. Uh, dat is dus geen strand, maar ik vind de het mooiste toernooi. Dat is echt midden in de bergen. Het ligt en niet echt is aan is zee, echt nee. Fantastisch. Ja. ja, nee, maar we hebben heel veel toernooien die niet. Uh, in Stavanger spelen we in een avondje. In uh, Parijs hebben we wel gespeeld, vlak bij de, de Eiffeltoren. Er wordt gewoon uh, een bak zand gestort, een mooi stadion gebouwd. En uh, nou, dat gebeurt best veel hoor, in Beachvolleyball. Klagevoerd is ook aan uh, een meer. Je kan je vragen wat het dan nog ja. met Beachvolleyball te maken heeft. Het zand. Ja, dat is ook <laughs> het enige. Ja, en, de wind, ja. en, en wind en zon. Dus, ja, Daarom is uniek. Dat is echt nog op het strand. Ja. Ja. Dat is een van de weinige toernooien. Ja. Ja. Ik denk alleen Scheveningen, ja, uh, Marseille. Maar Marseille, Marseille is en in Brazilië binnen. hebben we ook wel aan de kust gespeeld. Ja. Ja. En jullie hebben ongetwijfeld uh, prachtige verhalen over uh, uh, mooie vrouwen, mooie lijven. Uh, grote feesten die natuurlijk rond die beat voor de bal worden georganiseerd. Daar gaan we straks alles over horen na het NOS Journaal van half zes. Radio 1, het NOS Journaal. Hier is Rachid Finch. De hackersgroep Anonymous meldt een inbraak in het Amerikaanse inlichtingenbedrijf Stratfor. De hackers zeggen dat ze 200 gigabyte aan e-mails en creditcardgegevens in handen hebben gekregen. Stratfor geeft in een verklaring toe dat het bedrijf is gehackt. Stratfor heeft onder meer de Amerikaanse land- en luchtmacht en de bank Goldman Sachs als klanten. Een ijsbreker heeft de Russische vissersboot bereikt die anderhalve week geleden strandde bij de Zuidpool. De 32 mensen op de vissersboot maken het goed... De boot liep vorige week donderdag een gat van zo'n 30 centimeter op... na een botsing met een ijsberg. Redingswerkers gaan nu brandstof wegpompen... om het gat boven het water uit te laten komen. En de Nederlandse operettezanger Johannes Heesters... wordt vrijdag begraven in München. Volgens de uitvaartondernemer wordt het een grote rouwbijeenkomst. Heesters overleed gisteren op 108-jarige leeftijd. Hij was een van de populairste operettezangers van de 20 e eeuw. Koningin Beatrix riep in haar kersttoespraak op tot duurzaamheid...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 Ja, het blijft vannacht meest bewolkt met lokaal ook wat motregen. En zacht blijft het ook, want de temperatuur daalt niet verder dan 9 graden. En daarbij staat er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En tweede kerstdag verloopt net als vandaag. Heel erg bewolkt dus, af en toe wat zon aan de kust. En ook kan er lokaal wat lichte regen vallen. Maar de temperatuur, die doet er nog een schepje bovenop, want het wordt 11 graden morgen. En de dagen erna verlopen licht wisselvallig, met nog steeds veel bewolking. Maar ook dan zacht weer. NOS langs de lijn met een speciale uitzending met in de studio Richard Schuil en reiner Nummerdoor. We praten over beach, volleyball. We hebben net ook Sanne Keizer en uh, Marleen van Iersol gehoord die uh, een kliniek gaven omdat ze een uh, nieuwe sponsor hebben gevonden. Uh, het uh, vrouwelijke e equivalent uh, worden ze wel genoemd van Schuil en Nummerdoor. Uh, maken ze eigenlijk een kans op een medaille denken jullie, reiner? Uh, zeker wel. Ja? Wat, wat ik al zei, ze hebben afgelopen jaar laten zien... dat ze iedereen kunnen winnen, dus, dus kun je medailles winnen. En Leg je hiermee de druk niet heel hoog, Richard, nu hij dit zegt? Of hebben ze dat, nu Reiner dit zegt? Nee, het, nee. Of kunnen ze dat hebben? Ja, dat kunnen ze wel hebben. Ja, ze hebben, Als je toernooien wint, dan, uh, dan kun je ook op de Olympische spelen... mede om de prijzen. En uh, Ik denk dat zij gewoon ook een reële kans hebben om medaille te halen. Ik heb even het lijstje erbij gepakt van de, de toernooien... die jullie hebben uh, gespeeld het afgelopen jaar... Uh, Brazilië, zie ik staan. Da daar uh, begon het allemaal. In uh, Brazilië. Wat een plek om te beginnen. Is dat nou echt het walhalla van het beachvolleybal? Dat nou, is dus helemaal geen mooie plek. In Brazilië niet. Nee? Dus, uh, nee, dit is de hoofdstad van Brazilië. En het is uh, ja, niet, niet aan het strand. Niet, uh, wij zijn er zelf niet zo enthousiast over. Het is geen mooie plek. Je zou... In Brazilië, bedoel, ja. in Rio of in uh, Fortaleza hebben we een keer gespeeld. Zo dat zijn veel mooiere plekken. Ik heb een beeld dan van uh, Palm aan het strand, een mooie vrouwen, uh, ja, mooie ex tussendoor. Uh, nou, in, in Brazilië niet hoor. Met, nee, uh, nee maar midden waar, in de stad. En, uh, waar wel dan? Uh, nou, een hoop andere toernooien wel. Uh, wat je nu zegt, uh, Stavanger, uh, gestaat, Klagenvoer, dat zijn wel toernooien met. Uh, met? heel veel publiek, uh, mooie danseressen. Ja, ja, toch wel. Vaak ook wel mooi weer, dus dan was sowieso gezellig, goede feesten. Hoe wordt het, sowieso, uh, ja. Ho het in een goede feest ook? Ja, die zijn <laughs> Wat lachje, Rijna. Ja. Dan mag je, dan mag die dag niet komen. Aanvoerder grijp in. Nee, we komen daar ook niet. We hebben, nee. we oh, was, maar ze zijn er wel. Ze zijn er wel. Maar hoe weet je dan dat het een goed feest is als nou, je er zelf niet bent, dat ik een keer ben geweest van de <laughs> afgelopen <laughs> zes jaar? <laughs> Kennen jullie de locatie in Londen eigenlijk, waar jullie komen uh, ik te heb spelen? Open? Ik heb twee jaar geleden ben ik gewoon gaan kijken op, uh, waar het dan zou komen. Ja, Dus ik weet wel op exact waar het stadion komt. Maar je hoeft er niet te spelen? Je bent er speciaal naartoe gegaan om te kijken hoe het... Uh... Nee, ik had gewoon een weekendje met mijn vriendin in uh, Londen. Dus maar ja, hebt... toen dacht ik, nou dan nou loop ik even langs. Ja, en? Nou, wat ze zeggen dat het de mooiste locatie is van alle sporten, dus uh, het is midden in de stad. Hè? Ja. Aan het Vlak water? bij Buckingham Palace. Oh, niet aan het water. Niet aan het Theems op een of andere manier, er is nee. geen water in de buurt. Nee. Ja, ja. Is dat, is dat iets uh, waar jij wel naar uitkijkt, Richard? Uh, kan je, ben je echt zo van, nou, laat mij, laat morgen maar beginnen, ik, uh, ik wil aan de bak? De Olympische Pelons. Ja. Nou, nee, niet uh, in het bijzonder of zo, nee. Het is uh, wel een heel belangrijk toernooi, maar het is niet zo dat, uh, dat ik daar nu al, al mijn pijlen op richt. Uh, er zijn van tevoren nog een hoop toernooien en daar willen we sowieso goed spelen. Kan het nog mis eigenlijk? Nou, nee. Uh, we, staan hoe, vijf, hoe de, we staan vijfde op de wereldranglijst, op de Olympische ranglijst, uh, dus... Uh, Top 16, uh, je moet je plaatsen via de top 16 van de wereldranglijst. Dus, ja, in je beste twaalf resultaten tellen. Dus ik denk, we hebben gewoon twaalf goede resultaten staan. Mm -hmm. En het enige wat we nog moeten doen, is vormbehoud uh, tonen. Dat is één keer een negende op een Grand Slam Voor de Olympische Spelen. Ja. En hoe ziet het schema eruit vanaf, laten we zeggen, uh, twee weken? Begin januari? Uh, begin januari nog veel, uh, veel trainen, sowieso. We hebben dan één uh, indoor toernooi in Ansmeer. Dat is het enige indoor toernooi in de wereld, geloof ik, op dit moment. Ja. Uh, dus dat is hier in eigen land. Uh, dat is een klein toernooitje, maar uh, er komen leuke tegenstanders. Dus het is leuk om uh, midden in het trainingsseizoen even tegen te sparren. Dan gaan we eind januari waarschijnlijk op stage naar het buitenland. Uh, dat zullen we in februari ook een keer nog een week doen. En in maart. En dan, en dan in april begint het seizoen. En dan is het gewoon uh, elke week knallen. Dus dat is uh, pittig. Ja, en dan neem ik aan richting die Spelen. Als het zover komt, laten we hopen dat, er, uh, dat het allemaal goed gaat. Dan... Even gas terug, of blijf je dan in dat ritme zitten van, uh, van toernooien spelen? En, uh... ja, dat, weten we dus, dat weten we dus nog niet. Zijn we nu nog over bezig met uh, onze coach en uh, wij met z'n tweeën en, en Bert Goedkoop. Ja. Beetje... Ja. Die, die hebben we aan de lijn, Bert Goedkoop. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, zou u eens willen uitleggen wat de betekenis is van Reiner en Richard... voor uh, het beachvolleybal in Nederland? Nou, dat is heel groot geworden. Uh, het is voor een, een beetje een avontuur geweest na de spelen van... Uh, 2000, wat uh, was dat, 2004. Die ik zelf nog heb mogen coachen. En daarna zijn zij overgestapt naar beach als avontuur. Maar wel met een, ja, echt maar een jaar en duidelijk doelstelling van wij willen ook een keer presteren op een uh, Olympisch Spelen met beachvolleybal. Nou, dat is ja, redelijk gelukt in uh, Beijing. En nu naar Londen toe. Is dat ook belangrijk voor de tot beachvolleybal? dat het heel snel groeit in Nederland? Steeds meer deelnemers, steeds meer aandacht. Ook wereldwijd een heel erg grote sport aan het worden. En met ja. een ook een belangrijk onderdeel van de topsport. Wat is hun kracht? Hun kracht? <laughs> het, is, het, is, het is moeilijk samen te vatten. Hun samenwerking vind ik uh, redelijk uniek, omdat het uh, toch een beetje tegen Polen zijn. Maar bij Richard natuurlijk zijn grote kracht is toch de ontspanning en een uniek balgevoel. En Rijn Rijn ja, van de beste verdediger ter wereld. En dat samen maakt een, uh, ja, een heel moeilijk te bespelen team. En allebei met een moeilijke surf. Allebei natuurlijk met een, een schat en ervaring en ook weten hoe je een wedstrijd moet winnen en hoe je een groot toernooi moet overleven... Dat, uh, dat is eigenlijk wel een kracht dat ze zelden nog in paniek raken en nooit aan zichzelf twijfelen. Hmm. Uh, Bert Goedkoop zegt dat jullie tegen Polen zijn. Kunnen jullie daar wat mee? Richard? Ja, uh, ja. Dat zeggen een heleboel mensen zeggen dat. Uh, maar klopt dat ook? Ja, ja, we zitten niet echt tegen Polen. We hebben ook al dingen, onze humor is bijvoorbeeld hetzelfde. In wat voor zin is dat hetzelfde dan? Rijnen? Oh, Geef je eens ja. een voorbeeld? Ja, ja, uh, Jiske Vet, uh, nou, André van dus Daan. Gewoon eens om, dezelfde ding, ja. om dezelfde dingen te lachen, natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja. ja maar nou, ja, we zijn, zijn wel zeker wel verschillend ja, als persoon. Maar goed, dat, uh, dat is in, in een relatie toch ook uh, meestal zo. Dat kan toch heel goed werken. Dus, uh... Wanneer heb je Bert Goedkoop eigenlijk voor het laatst gesproken? Uh, Twee voor... dagen geleden. Drie, drie dagen geleden? Ik vorige week volgens mij. Meneer Goedkoop, jullie hebben nog wel contact? Ja, natuurlijk hebben we nog contact. <laughs> Zij hebben natuurlijk een eigen coach, Michiel van der Kuip. En die ondersteun ik uh, zo vaak mogelijk als technisch directeur. Natuurlijk uh, een, uh, ja, een forse onderdeel van de Vobotofsport geworden. En uh, zeker qua focus voor het komend jaar. Dus we, zijn natuurlijk de enige, uh, ja, we hebben twee teams die zeker zijn voor de spelen. Het zijn twee beachteams, dus daar gaat van ons ook een deel van de focus naartoe. In wat voor zin is het een must dat ze een medaille halen? Nee, zeker een must. Dat willen we graag. Maar moet, uh, dat is in dit geval uh, niet het geval. En dat hebben we ook met hun goed doorgesproken. De spelers zijn een belangrijk onderdeel van hun seizoen. Maar zeker niet het enige onderdeel. De Grand Slams die zijn ook belangrijk. Zowel voor de uitstraling als. Uh, nou, het is natuurlijk ook een professionele sport. Met andere woorden, het gaat ook om uh, inkomsten. En de spelers zijn een, een droomdoel. Maar het is, daarnaast zijn er ook nog andere belangrijke doelen. Ja. Het feit dat. Uh, we hadden het daar net hier in de studio al, een, al heel even over. Het feit dat er. Dat het in de zaal allemaal wat moeizamer gaat dan bij beachvolleyball. Wat voor uh, consequenties in positieve zin zou dat voor hun kunnen betekenen? Dat is, uh, dat is qua aandacht uh, in totaal. Dus uh, wat er ook naar volleybal toe uitgaat, er gaat steeds meer aandacht naar, naar beachvolleybal toe. En ook voor de focus intern, dat ik uh, komend jaar meer tijd zal besteden dan afgelopen jaren weer aan beachvolleybal. In, in wat voor zin? En, in, uh, in, te, in begeleiding, en dat is uh, niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook uh, van het totaal niveau. Bijvoorbeeld, dat nou afdeling, marketing, communicatie is, maar ook financieel, uh, is er gewoon meer ruimte voor Bietsvolu wel gecreëerd. Ja, en ook meer ruimte voor hen in de, in de aanloop richting de Spelen? Ja, maar eigenlijk is dat programma al redelijk perfect. En vooral NOC en heeft daar toch de belangrijkste ondersteuning in. Uh, zodra zij zich definitief geplaatst hebben in de Olympische ploeg gevormd wordt, dan gaan ze ook natuurlijk met de andere atleten uh, totaal over in de Olympische equipe. Ja, ja en dan, uh, dan draait het nog maar om één ding inderdaad, en dat is van Londen. Als jullie nou als duo nog een wens zouden willen neerleggen bij de Niveau, wat zou dat een wens kunnen zijn? In de aanloop naar de Spelen? Ah, een tonnetje. Ja, maar, nou, nou goed, dat is bij deze wensen, wensen ja. mag natuurlijk. Maar waar, waar zou, waar nou, zou nou, je dat, die, is geregeld, dat is mooi. Dat, dat is dan geregeld. Hij hangt nog aan de lijn. Maar waar zou je die tonnen aan besteden? Nee. Oh. Nou, verder is het wel. Uh... Ja, nee, dan nou moet je maken nou, moet je het concreet maken. Ah, oh, dingen, dingen in mijn huis of zo. <laughs> dat heeft natuurlijk helemaal niet. Met folie wat je wat Een maken. andere auto kopen. Nee. Nee, maar als, als de als het budget onbeperkt is, wat zou je dan nog willen, Richard? Wat, wat kan er dan uh, nog beter? Nou, wat kan er dan beter? Als ik naar puur weer naar mezelf kijk... en naar de andere lange jongens, echt lange jongens... dan zou ik denk ik... Uh, als het geld ervoor hadden, zou ik denk ik... elke lange vlucht uh, business class vliegen. Heb je die ellende hebben we in ieder geval niet meer. Dus, uh, want dat is natuurlijk wel uh, van biesvolleyball. Je vliegt elke week. En als je dan uh, naar Azië moet of naar Australië of naar Brazilië... dan zit je wel eens opgevouwen. Ja. Dus, uh, maar goed, daar uh, raak je ook aan gewend. Ja, maar niet goedkoop, is dat te regelen of niet? Nou, het is in ieder geval heel goed, het is heel goed om te horen dat uh, nee, het Sporttechnisch programma dat zit inderdaad uh, vrij goed in elkaar. Daar hebben we niet veel wens in. Er zijn natuurlijk altijd wel kleine dingen, daar proberen we aan te voldoen. En dit is geen klein ding hoor, het is absoluut waar als je boven twee meter bent en je vliegt uh, met diverse maatschappijen als ja, een klein opgevouwen kaboutertje, dan word je niet blij van. Maar die prijsverschillen zijn uh, dermate groot. Maar waar we dat kunnen ondersteunen, zullen we dat zeker doen. Ja. Dus ee, ja, af, en, met, af en toe business vliegen, nee. dat zit er we wel in. Ja, dit is met een ton extra, hè? Hey, <mayonnaise> met een ton extra, ja, dat is onbeperkt. ongeperk. Ja, dat ook een week businessklaar, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Nee, nee, nee, dat Zelfs is naar Brussel gaan en een businessklaar vliegen. Tot slot, uh, Bert Goedkoop. Zouden zij in de toekomst, als zijn carrière voorbij is... iets uh, binnen de Nevobo kunnen, uh, kunnen betekenen? Dat is... Uh, nou, ik weet dat... Uh... Een van de tweetal heeft inderdaad bij mij door laten schemeren dat uh, toch heel langzaamaan is uh, te gaan denken aan een coachcarrière. Reiner Nummerdoor die kijkt nu verschrikt op en die, ja, en die, die doet net alsof het Richard oh. was, maar volgens mij was het Reiner, of niet Reiner? <laughs> maar ik, ik, ik, zou ik. Vragen, ik werk graag met ex-topsporters, omdat we toch weten wat er in een top nodig is. Alleen daarbij wordt uh, ja, toch ook dan weer een klein beetje aangepaste opleiding en kijken hoe we dat voor diegene die daar interesse in heeft ook goed, goed kunnen verzorgen natuurlijk. Want, uh, bij Biedt-Simonland lopen we al een aantal ex sporters rond. Niet alleen hun coaches van de Kuip, maar ook Gijs Ronners, uh, Jochem de Gruijter... ook Victor Anvilhoff en Saskia van Intum zijn allemaal ex-spelers in de top. Uh, waar we graag mee werken en zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Dat geldt ook voor Reiner en Richard, richting toekomst. Ja, dus Reiner, is dat al uh, helemaal beklonken? Iets wat je echt wil na de Spelen, ga je daarmee mee? Nou, meteen? nee, zo, zo is het niet. Maar ik, heb, uh, ik wil zeker wel heel graag uh, wat met mijn ervaring doen, ja. En dan op die jeugd overbrengen. En als ik dat in een functie zou kunnen doen later... lijkt me dat heel leuk zeker. Nou, als je daar met Bert Goedkoop al een gesprek over hebt gehad, dan ben je er al een heel in op weg. Nou ja, ik denk wel dat Oud Internationals of spelers die heel veel ervaring hebben, dat die een streepje voor hebben. Dat lijkt me logisch. Richard, is dat niks voor jou dan? Ja, in principe niet. Het is niet waar mijn hart ligt in ieder geval. Ik heb ook al iets, ik ben een hele andere weg ingeslagen na de Olympische Spelen. ...van uh, Londen volgend jaar. Dat ik iets uh, meer wil doen in de sportbegeleiding. Zoals? Nou, met een, uh, een vriend van mij, die heeft, dat is mijn accountant... ...gaan we dan uh, uh, of topsporters fiscaal begeleiden. Oh, oké. Okay. Zeg met maar, de hele financiële planning. Dat uh, is iets wat mij misschien wel ligt, misschien ook niet. En het zou best kunnen dat ik daarna wel met, uh, bijvoorbeeld met Bert om tafel ga zitten... ...om, om te kijken wat, uh, wat er te, te, te regelen valt. ja. ja. Nu Bert... is het nog iets te vroeg om daar... Uh... Ja, laten we niet op de zaken vooruit lopen. Maar je moet natuurlijk wel uh, uh, over de Spelen heen kijken. Want anders ja. houdt het leven in één keer heel erg op. Uh, en dat lijkt me voor jullie uh, als topsporters een drama. Uh, Bert Goedkoop, um, wou je nog iets als ze kwijt? Nee, behalve dat... Uh, ik, heb dus, ik heb niet de hele uitzending gehoord. Maar ik heb ze ook nog nooit definitief afscheid horen nemen. Dus um, het zou me ook niet verbazen dat ze naar Londen ook nog spelen. Ja, nee, dat verbaast ons ook niet trouwens. Nee, dat, dat heb je goed gelezen, hè, Bert. Dus, um... We spelen in 2013 spelen in principe gewoon wel door. Ja. Oké, okay, dus ja. na de spelen is het nog niet afgelopen... en dan proberen je een, een coachcarrière misschien te combineren met, uh, met spelen? Wie treinen? Ja, wie weet. Maar uh, zolang we nog uh, zo meedoen in de top... en uh, we er nog lol in hebben, blijven we gewoon spelen. Ja. En, uh, maar we bekijken het wel van jaar tot jaar. Ik kan moeilijk naar Londen zeggen... We gaan, uh, we gaan door tot Rio. Dat is echt uh, ja. veel te ver weg. Ja, dat is duidelijk. Uh, Bert, goedkoop vriendelijk bedankt. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Dankjewel. Dat was Bert Goedkoop. Overigens, uh, goed nieuws dat het, uh, dat was het EK in Nederland uh, uh, wordt gehouden. Binnenkort lijkt me ook voor de sport geweldig, toch? Ja, dus daar uh, dat doelde Bert ook een beetje op, denk ik. Van de, uh, we hebben meer doelen volgend jaar. Ik bedoel, EK in eigen land is ook heel belangrijk voor ons. En, uh, en voor de sport. En uh, nou ja, voor onszelf ook. En, uh, de grens slams dus al, zoals Bert al zei. En dan uiteindelijk de Olympische Spelen als einddoel natuurlijk. Ja. Je liet net uh, heel even vallen, hadden we het in het begin van de uitzending over, over... met wie je nou het beste over dit soort zaken kan, uh, kan praten... als het belangrijke beslissingen zijn. Um, toen zeiden jullie allebei vrouw of in jouw geval, Reiner, uh, je vriendin. Is het belangrijk dat je partner ook uit de volleybalwereld... of in ieder geval uit de sportwereld komt om te begrijpen wat er in je omgaat? Reiner, bij jou is dat geval, hè? Benon? Uh, ja, Vlier? ja. ja. Uh, ik denk dat dat een voordeel is. Maar ik zou, ik, ik zou ook niet, eerlijk gezegd niet weten hoe het anders is. Uh, ik heb niet echt een uh, langdurige relatie gehad met iemand die niet uit sport kwam. Uh, dus ik weet niet... Het is makkelijk praten. Je begrijpt elkaar uh, precies. En het is voornamelijk makkelijk omdat wij ook heel veel gescheiden leven. Ja. Maar dat snappen we dus wel heel goed van elkaar omdat we allebei ambitieus zijn en allebei nog voor, voor onze eigen carrière kiezen. En dus is de consequentie dat je veel apart leeft. Ja. Hoe is dat bij jou trouwens? Sorry Richard, hoe is het bij jou? Ja, ook, ook getrouwd met een volleybalster. Of met een ex-volleybalster, want ze is vorig jaar gestopt. Uh, maar zij begrijpt precies wat ik, uh, wat ik doe. Ze heeft zelf uh, zes jaar in Italië gespeeld. Dus ik heb met haar, ben met haar meegereisd. Uh, zij is met mij meegereisd. En nu uh, hebben we dan eindelijk een beetje vastigheid in Amsterdam. En, ja. Maar kan je een beetje uitleggen hoe jullie wereld in elkaar zit? Leef je echt vanuit de koffer? Nou, nou dat deden we wel toen we nog in Italië woonden. Nu is het uh, leven uit de koffer in, in de zomer. Zijn we zijn weer elke week weg. En uh, in de winter valt het op zich wel mee. We zijn wel veel weg op stage. Nou, warme orde, maar niet, uh, niet wekelijks. Maar hop je dan echt van plek naar plek? Ja. Noem ze. geven ze. Jullie bijvoorbeeld. Pakken ze even jullie eruit of weet je dat niet? uit je hoofd? Nee. Ik Gaat het zo niet hard uit dat het. Uh, jullie dan zal het zijn. Uh, nou, ik gok. Uh, juli. Ja. Uh, Wel, pak ik juni, maakt me niet uit. Uh, nee, jullie dan zitten we eerst in Stavanger. Gaan we daarna gaan we vanuit Stavanger naar Zwitserland staat. Vanuit daar naar Londen. We gaan nog op proef naar Londen. Uh, kijken naar het Olympisch Stadion, even trainen, drie dagen. En dan gaan we vanuit daar gaan we naar Klagenvoort. En Vanuit Klaarvoort gaan we naar de Olympische Spelen, Waarschijnlijk rechtstreeks. En dat allemaal in een periode die je nu beschrijft van... Wat is het? Zes weken? Vijf weken? Nou, ja, vier ah, weken. Ja, vier, ja, het is gewoon echt elke week een toernooi. Als je dus niet beslist om er eentje uit te laten... want dat kunnen we natuurlijk wel zelf beslissen. Als het echt niet past in de planning en we raken oververmoeid... dan zeggen we op een gegeven moment een keer stop van... Uh, ja, we gooien het toernooi eruit. Maar in principe is er elke week een toernooi... waar bijna iedereen aanwezig is. Dus. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je er ook wel een keer gek van wordt, zeg. Kijk, als je, ja, als je veel wint, dan is het uh, natuurlijk makkelijk vol te houden. Maar als jij uh, elke keer uh, een paar slaag krijgt in de eerste ronde, wat dan ook, dan wordt het vervelend. Maar ja, dan ben je dus wel weer meer thuis. Ja. Jij noemde net uh, Italië. Wonen jullie op dat moment samen in Italië? Of oh, nee, ik, toen, nee, toen we, ik ben gestopt uh, in Italië met indoor volleybal, zes jaar geleden. Maar, maar toen speelde mijn vrouw nog wel in Italië. Oh, en ook. Oké, en daarom, okay. en daarom heb, bleven jullie toen samen bij elkaar in de buurt wonen in uh, Italië? Of, uh, ja. of dat niet? Nou, niet echt in de buurt, maar... Toen wij serieus begonnen met beachvolleybal zijn we allebei teruggekeerd naar Nederland. Dat wel. Maar ja. jij hebt wel wat met Italië, hè? Hebben jullie allebei dus? Ja. ja, we hebben allebei acht seizoenen in, uh, in de Italiaanse competitie gespeeld. Want we vroegen jullie om uh, een plaatje... Uh, om eens even te zeggen van, nou ja, wat is de muziek die er een beetje... Beetje bij bijhoort, hij wat wakker maakt bij jullie. En toen kwamen die met een Italiaanse plaat aan. Wie is dit? Wat horen we nu? Uh, Riccardo Cosciante, Dat is de Margarita, dat is het origineel, zeg maar. Ja. Het het bossato origineel voor de Borsato. Borsato zeg. Ja. ja. ja. Ik non posso con le mani na, le mani. Tante cose devo fare Prima che E se lei già sta dormendo, io non posso riposare, fare in modo che a mio sveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non si ana più del nero, fatti grande, dolce blu. Ricardo Corciante en Margarita. Op verzoek van uh, Reinder Nubador... die samen met zijn beachvolleybalmaatje Richard Schuil hier in de studio zit. Maakt het nog iets Italiaans in hier wakker als je dit hoort, uh, Reinder? Of uh, valt het wel mee? Nou ja, ik vind het een prachtige taal sowieso. Dus uh, Dan denk ik nog wel eens even terug dat ik, dat ik daar speelde... want het is inmiddels alweer zes jaar geleden. Ja. Speel je, uh, de, uh, spreek je uh, vroeger die uh, Ja. Richard, jij ook? Ja. Ja. Ik merk wel dat het dan... Ja, op de toer, uh, opnieuw met de beachvolleybal spreken we dus wel eens met de Italiaanse uh, jongens. En dan, uh, dan duurt het hele leven Maar dan uh, pak je het ook zo weer op. Maar dat zakt, zakt natuurlijk wel weg als je het nooit meer spreekt. Ja. Um, in hoeverre volgen jullie wat jullie collega's in de zaal hebben gedaan? Uh, en, en, uh, en de volleybalsters? Volgen jullie dat ook intensief? Of zijn jullie te veel met je eigen sport bezig om te volgen hoe het daar gaat? Richard? Ja. Nou... Ja, voor Rijn is natuurlijk de volleybaldames die volgt die wel. Ja, natuurlijk. Ja, voorzelfsprekend met Manon ja. Maar de, nou, ik volg ze een beetje van een afstandje. Ik ga ook niet vaak uh, kijken of zo. Ik hoop natuurlijk dat ze, dat ze winnen en goed doen. Want er zitten een paar jongens uh, in die, uh, waar ik een hele goede band mee heb. Maar verder uh, volg ik het echt van een afstand. Hè. Ja, ja. Het was trouwens een drama voor uh, jouw vriendin. Die uh, bij het toernooi in één keer afscheid moest nemen omdat ze geblesseerd uitviel. En vervolgens thuis moest zien dat ze het niet haalde. Dat, dat, dat is al niet zo prettig geweest. Ja, nog, ja, het kan alsnog. Maar niet op het moment dat, het echt, dat je echt dacht van nou, nu gaat het gebeuren. Uh, nee, dat klopt. Ja, ze wonnen het toernooi niet. Maar uh, uiteindelijk zijn ze dus als beste nummer twee toch nog doorgaan ja, naar het volgende uh, vind, toernooi. En, en, ja, ja, ja. en dat is uh, volgend jaar mei. Dan is het alles of niets. Ja. Maar het is, het, vooralsnog lijkt het er toch op dat het uh, misschien toch wel niets kan gaan worden. Hebben jullie er enig beeld bij hoe dat kan? Bij de mannen of bij de, vrou ja, de vrouwen nou, het is, ben je het is. Laat, maar... ik voorop, laat ik vooropstellen dat het vreselijk moeilijk is in Europa... om je met het uh, zaalvolleybal te kwalificeren. Dus uh, ook, al, ook al ben je wereldtop dan nog kun je je niet plaatsen voor de Spelen... omdat in Europa zijn zoveel sterke landen... en dan gaan er maar uh, drie, drie of vier uiteindelijk of zo. Ja, maar er zijn er sterke landen gekomen. Want we hebben natuurlijk wel jarenlang gewoon meegedaan. Ja, maar wij hebben ons ook uh, zowel voor Sydney als voor Athene... op de laatste kans hebben wij ons weten te plaatsen. En toen moest het ook gebeuren. En uh, dat is ons twee keer gelukt. Alleen nu is het zo dat uh, de mannen nu zo ver zijn afgezakt op de wereldranglijst... dat ze nog maar één kans krijgen. En wij hadden toen uh, in ieder geval twee kansen. Ja, dus maar dat dan, dan, het, dan, dan moet er toch iets gebeurd zijn dat ze zo ver zijn weggezakt. Ja, niet geplaatst voor de EK, niet geplaatst voor de WK. Ja, en, ja dat klopt. Maar dus, leg je vinger er eens op, want je hebt daar waarschijnlijk wel een mening over. Ja, nou, ik heb er wel een mening over, inderdaad. Uh, ik denk dat uh, in het Nederlands voetbal... Tenminste zeker aan de herenkant. Dat de eros zich te veel boven het team zetten. En dat was in onze tijd. Praat ik zo over een paar jaar geleden. Was het heel anders. Wij waren toen wij waren echt teamspelers. We vonden het een eer om voor het Nederlands team te spelen. En ik denk dat het nu toch wel iets meer. Uh... Ja jongens die veel geld verdienen in Italië. <kijkt> en die gewoon niet graag terugkomen voor het Nederlands team te spelen. Dat straalt bij mij een beetje vanaf. Als ik op televisie zit te kijken. Hmm. En wat zou jij dan doen dan? Ja iemand voor die groep zetten die... Uh... Die hun uh, laat spelen. Alsof ze er zin in hebben in ieder geval. Dus om ze te motiveren. De motivatie ontbreekt een ja, beetje. Dat, dat, dat, heb je dat lijkt op. wel op. Want echt in Italië staan ze echt allemaal heel goed te spelen, die jongens. Ja. Maar zet ze bij elkaar in het Nederlands team, dan uh, blijft ze nog geen 20% van over. Ja. Maar dat is dus de schuld van de coach dan? Nee, nee de of coach dat, kan he? er hier niet veel aan doen, want de jongens. En zet, zet, zet er iemand voor de groep die, die dat aan kan pakken, dan is, dat, ja. dat is toch de coach? Of niet? Ja, als je het zo bekijkt wel, maar ja, dan moet je wel de goede personen voor zetten. Zijn die er? Ja, dat weet ik niet. Ja, daar hebben hele goede coaches voor gestaan. Nu heb je Edwin Bennen nu, uh, Peter Blanchier hiervoor. Dat zijn toch niet de minste maar... Ja, ja. Toch moeilijk om, uh, om het team in het geheel te krijgen. Reinder is, is dat bij de vrouw uh, ook uh, dezelfde situatie? Ja, die, die hebben gewoon uh, een heel goed team. Alleen, het is niet uh, heel breed, dus... Uh, Zeg maar, er zijn een aantal topspeelsers en uh, ja, ze hebben niet heel veel keuzes. Als, als er uh, een topspilster geblesseerd raakt, of zoals Manon nu een keer, of Shain is nog wel uh, regelmatig geblesseerd. Ja, dan, dan moeten ze meteen wel vaak uh, zwaar inleveren. En alles moet bij hun kloppen. En dan kunnen ze echt meekomen. Ze zijn uh, twee jaar geleden nog uh, zilver op de EK. Ze hebben de Grand Prix een keer gewonnen, maar dan praat ik al wel over uh, vier jaar geleden. Ja. Maar het is, uh, ja, er komt, er komt uh, nog niet heel veel uh, opzetten vanuit de jeugd. En dat geldt denk ik bij de mannen ook op dit moment. Er is uh, ja, gewoon ook, misschien wel, ook wel een lichting minder talent. zou ook ja, kunnen. Ja, ja. Goed, jullie gaan uh, langzaam werken richting uh, Londen, kan ik me voorstellen. Jullie zijn goed geëindigd dit jaar met die eerste plaats in, uh, in Agadir. Ja. Uh, dat is lekker voor het gevoel, kan ik me zo voorstellen... om daar het uh, nieuwe jaar uh, mee, uh, mee te beginnen, toch? Is dat een kwestie van vasthouden nu? Nou zien? ja, kijk, je hebt nu een hele trainingsperiode, maar we zijn natuurlijk heel goed geëindigd, inderdaad. Uh, derde op de EK, tweede in Nederland en uh, eerste plek in Marokko. Dus uh, dat geeft zeker vertrouwen. En uh, we, we doen er nu alles aan om topfit te, te worden voor de komende zomer. Ja, um, Richard, datum: Londen: 28 juli. Dan, uh, hoe laat ongeveer? Ja, dat weet je natuurlijk nog niet, maar wanneer begint het toernooi? Ja, de 28 volgens mij. De 27 is, dacht ik, de opening. En dan 28 uh, of 29 spelen we. Reiner, finale op. 9. <laughs> ja, het was 8 of 9. 9, 9 augustus. 9 augustus ja. Hoe laat, Richard? Uh, volgens mij een uurtje 4. Hebben we een afspraak? Nou, ik heb wel kaarten gekocht voor die wedstrijd. Dus je ja. hebt kaarten gekocht, je moet spelen die dag. Als het goed is wel. En ja, ja. voor zijn familie. Ja. ja, natuurlijk. Succes allebei. Ja, Dank wel. je wel. Richting Londen. Op weg naar Goud. Dank jullie wel. Richard Schuil en Reiner door. Het was Langs de Lijn. Goedenavond.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 Beleef de unieke schaatsfeer en ontmoet de schaatsers in het KPN Clubhuis. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 1750. Ga naar schaatsen.nl of een van de Primera winkels. Maak het mee! Vanavond op deze eerste kerstdag in de tv-show... vijf grote namen die het afgelopen jaar kleur gaven. Erika Terpstra over haar wonderbaarlijke belevenissen. Nick en Simon, waarom zongen zij in de VS bijvoorbeeld het Amerikaanse volkslied. De prachtige Chantal Jansen en de winnaar van 2011, Emil Roemer.